Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio. Sorry, een beetje hard. Welkom bij uh, een twee uur lang muziek hier op je eigen lokale radio. Mijn naam is Benno Veugen En ja, te laat avond ben ik altijd weer erg enthousiast... om een radioprogramma voor jullie te, samen te stellen, te draaien... en heel even te presenteren. Dat doen we altijd alleen maar aan het begin van het uur. En verder is het non-stop, want... Via internet kan je de playlist gewoon meelezen. En uh, nou, alles uh, wat dat. En naluisteren na luisteren natuurlijk. Ja, vandaar. Drie nieuwe albums. Ja, het is even niet anders. Uh, even kijken naar de eerste. Dat is een, gelijk een beetje lastige voor mij om uit te spreken. Zoek uh, haar. Zo heet in ieder geval de artiest. En uh, het album heet. Uh, nou ja, ik zal het even spellen: C-U-S-P. Dat is lekker kort: C-U-S-P. Geen idee hoe het uitspreekt. De track heet in ieder geval. Heeft met uh, Laila Yoga te maken. En uh, nou ja, dan zien we vanzelf verder. Daarna Lynn Trudeau solo piano. Met dit nieuwe album Fellowship of the Solitude. Oké, okay, ja zoals ik al zei. Peacefulradio.info, daar vind je alle informatie en dit programma. Ik wens je eigenlijk heel veel. En uh, luister the melodies and the sounds of peaceful radio and our guide on this trip has been him who will guide us through new fresh sonic worlds from the netherlands it's peaceful radio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 James Asher, and you're listening to Peaceful Radio.